Wel leuk om te zien dat Ajax eindelijk een beetje in de avond gaat. 58,5 minuut gespeeld. Hier 3-0. Benieuwd hoe het in Dortmund is. Nou, dan gaat het ook goed voor Ajax in ieder geval. Want uh, bij uh, Manchester City kreeg je steeds meer het idee. Willen ze überhaupt wel op dat veld staan in Duitsland? En op het moment dat ik het serieus overwoog om dat ook te gaan roepen... werd ineens Agüero ingebracht. Waaruit bleek dat Mancini dus blijkbaar wel wilde winnen. En het is nog niet gebeurd of Dortmund komt op 1-0. Met een goede paas vanaf de rechterkant van Blasikowski in de rust in het in de ploeg gekomen, of sinds de rust in de ploeg gekomen. En uiteindelijk uh, de goal gemaakt door Schieber in de punt van de aanval bij uh, Borussia Dortmund. En dat betekent dat City, als het al door wil in de Europa League, nu twee goals moet maken in Dortmund. Want uh, Borussia scoort uh, de 1-0 in Duitsland. Ja, en Ajax doet wat terug in Madrid. Het wordt 3-1 en de man die Roepert maakt is uh, Boerrichter. Nadat Madrid niet voor het eerst laconiek oogt de laatste minuten. Balverlies van Pepe. Dat is het moment waar het eigenlijk allemaal misgaat. Dan komt er vanaf het middenveld een hoge bal in de richting van Hoessen. Die komt in botsing met de keeper. Waarbij ik de indruk heb dat Adan overigens meer kwaad doet dan Hoessen zelf. Zegt de fluit daar niet voor, want ziet voordeel. De bal komt op de rand van het strafselgebied voor de voeten van Boerrichter. En na een uur voetballen zegt Boerrichter, ja, als dat doel leeg is, dan lukt het allemaal wel. En is het 3-1. Nou ben ik benieuwd of Ajax doorzet en de wedstrijd echt spannend maakt. Of dat Madrid na een lethargische periode van een minuut of tien nu weer wakker schrikt. Coach Mourinho heeft zich uiteraard langs de kant gemeld en is boos geworden. Dat is terecht, want ja, als je zo... Laconiek voetbal, zo'n lethargisch oog. Dan komen de problemen wel een keer. Dat blijkt dus vrij snel. Uurtje op de klok. En 3-1 de nieuwe tussenstand. Ja, dat uh, ziet er toch weer wat uh, prettiger uit. Ik zei het al, Aj Ajax was uh, in een goede periode bezig. Uh, Real wat labbekakkeren gaf het toe. En nu is het de doelpunt te maken. Boerrichter die weer de bal heeft. Boerrichter moet hem naar de linkerkant spelen. Dat doet hij ook. Naar Deli Blind. Blind heeft in het vizier Christian Eriksen. Eriksen goed gespeeld op Victor Fischer. Het zou leuk zijn als er nu meteen eentje bovenop komt. Fischer nog altijd in gebied. Het levert een hoekschop op. En voor Ajax. Ja, Ajax is bezig aan een aardige periode. We zagen dat ook in de thuiswedstrijd. Toen Ajax op 1-1 kwam. Na een doelpunt van Moijsander. Maar toen toch nog wel werd weggespeeld door Cristiano Ronaldo Cunsuiz. De ergernis is af te lezen van het gezicht van Mourinho. Van wie wij een close-up zagen in de Ducous. Waar die zich een beetje verschool in de schaduw. Maar eh, ergernis was het. De hoekschop van Ajax is kort genomen. Wordt nu alsnog voor de pot geslingerd. Dan wordt hij verlengd door De Jong. Die kan nog schieten ook nadat de bal in eerste aanleg door Madrid wordt weggewerkt. Dan schiet hij tegen de tegenstander op. En komt er opnieuw een hoekschop. Die tegenstander is Kedira. Die raakt er nog half om half bij geblesseerd. Maar is geen aansteller. De Duitse van de Tunesische kom af. En zo komt er opnieuw een hoekschop voor Ajax. Nou ja, zet ze maar eens onder druk. En kijk maar eens wat er gebeurt. En kijk maar eens of ze echt wakker schrikken of denken dat het allemaal wel losloopt. Ja, de hoekschop wordt genomen wordt bij de eerste paal weggekopt. Wordt hij opgevangen door Modric? Jawel. En Modric gaat er langs. En dan moet Ajax uitkijken. Want voorin lopen de grote mannen. Onder andere de echt grote man nu voor Ajax. Van Rijn die de bal onderweg kan koppen. Naar zijn eigen keeper. Naar Kenneth Vermeer. Maar Ajax zit in een vlootje. Uh, het gaat uh, goed. Een paar corners achter elkaar. Het gaat, uh, je weet het nooit. Hoe een, uh, koe een haas vangt. Botervlootje. Botervlootje. Het is <laughs> balbezit voor <laughs> Kayegon. Die de bal uh, naar de zijkant naar Ronaldo heeft gespeeld. En dan is het uh, KK. KK naar uh, Benzema. Benzema, op gebied. met blind tegenoverzicht. Benzema in strafstafsopgebied. Schiet de bal over het doel van Kenneth Vermeer. Doeltrap voor Ajax. Kijk, je voelt wel dat als Real echt wil. ...en echt aanzetten bij de lesjes en geconcentreerd en snel en, enzovoort. Dat het uh, straks gewoon 4-1 wordt. Maar als Ajax kan profiteren van het feit dat ze dat nog niet hebben... ...dan wordt het zometeen 3-2 en wie weet wat er dan gebeurt. Het is altijd zo als Ajax, laten we het zeggen, en laten we het eens omdraaien... ...bijvoorbeeld speelt tegen, ik noem wat, Rijnsburgse boys. Dat is misschien niet een goede voorbeeld, maar Emmen. Dan zul je zeggen, ja, dat wint Ajax 9 van de 10 keer. Maar die tiende keer komt ook. Zo is het natuurlijk hier ook. Want het Real zal 9 van de 10 keer van Ajax winnen. Maar er komt ook een tiende keer waarbij de ploeg uit Madrid denkt dat het zal allemaal wel. En wie weet heeft Ajax daar de basis voor gelegd na een uur met die 3-1 van Boerrichter. We zitten in de 63 e minuut. U begrijpt, wij doen een poging om de wedstrijd nog wat spanning mee te geven. Maar op basis van de laatste tien minuten is dat ook niet gek gezegd. Want in die laatste tien minuten is de bal meer aan die kant van het veld geweest. Waar Ajax naartoe wil. Schöne in duel met Kaka. Schöne wint. Bal voor de voeten van Eriksen. Eriksen tussen drie man door. Hoese kiest de verkeerde kant. Er ligt ruimte in zijn rug bij Fischer. Dat ziet hij niet. De bal wel weer opgepikt door Ajax. Omdat uh, Moissander wel feller is in het duel. Dan kan je gom. Ja, het is... Uh... Zeg maar diezelfde periode in de wedstrijd thuis tegen Real Madrid. Toen dan de gelijk had gemaakt. Toen voelde je dat er iets in zat. Nu hoesten, die wordt aangetikt. Krijgt een vrije trap mee. En daar maakt Modric zich heel boos over. Kijk, dat mag ik graag zien. Als ze boos worden, dan zit je goed in de wedstrijd als Ajax zijnde. Begin je goed in de wedstrijd te komen. Want laten we wel zijn. staat nog altijd 3-1 voor Real Madrid. Maar het is in ieder geval leuk dat het weer een wedstrijd aan het worden is. Modric boos op de scheidsrechter. Maar de vrije trap staat voor Ajax. Speter op 18, 19. Een punt eigenlijk precies waar uh, in de eerste helft Cristiano Ronaldo met die rare zwabbelbal de vuisten raakte van Vermeer. Die toen eigenlijk al voorbij de bal gedoken was, weet u nog. En de, ande, de armen nog de andere kant op moest trekken. En nu maar eens kijken wat Ajax kan. Wie staan erbij? Nou, Boerrichter staat daarbij en Eriksen staat daarbij. Um, ook van Rijn, maar die zal daar weglopen neem ik aan. Het wordt of Boerrichter, Boerrichter of Eriksen. De muur door de scheidsrechter op afstand gezet. Die staat nu zeg maar in het verlengde van de penalty stip. Daar gaat Hoessen nu instaan. De keeper kiest Wie gaat het doen voor Ajax? Wordt het na 65 minuten echt spannend? Het is 3-1. Boerrichter met de aanloop. En de bal gaat in de handen van de keeper. Het is wel een goede vrije schroppel. Want die bal gaat met een rotgang langs de muur. Hij mikt op de verre hoek. En in de verre hoek daar had Adan de bal blijkbaar verwacht. Want daar ligt de in oranje gestoven keeper van Madrid. En die heeft de bal klem vast. Ja, ik hou wel een beetje van uh, kleine feitjes. Dat doelpunt van KK. Daar is hij uh, nu de Braziliaanse topscorer mee geworden in, in de Champions League. Terwijl hij toch zo weinig speelt. Uh, hij heeft de Rivaldo uh, uh, achterhaald en uh, overheen gegaan om het zomaar te zeggen. 28 heeft hij er geloof ik nu. Voor Milan is, wel een paar gemaakt ook hè? Ja, absoluut. Het is... Uh, uh, balbezit voor Ajax. Weer voor Ajax. Het gaat goed met Ajax in deze periode. Aan de rechterkant is het... Uh... Uh, Danny Hoese die de bal heeft. Ik hou wel van een beetje uh, zoals Hoese en Fischer spelen. Ze proberen het in ieder geval toch met wat lef en bluff te doen. Met al de wereld die de bal nu heeft gekregen. Een beetje terug. Die hem terugspeelt op Mooizander. Uh, Moizander naar nou, al de wereld. Maar alles en iedereen staat nu zo'n beetje op de helft van Real Madrid. Als Moizander de bal weer heeft. En Moizander wat grote stappen gaat maken. Staat nu halverwege de helft van Real Madrid. Maar wie loopt er vrij? Weinig aan de linkerkant. Deli Blind. Blind heeft de bal gekregen. Moet hem terugspelen. Doet het ook. Naar mooie Mooijzander mooi breed naar Schöne. Schöne. Balletje binnen door. Probeert hij... Naar Fischer lukt niet. Maar dan vallen de bal weer voor Ajax. Ajax met z'n allen op de helft van op vermeer Vermeerna van Real Madrid. Ja, waarbij Madrid en het echt opvallend. Nu echt met het hele elftal inzakt. Tot uh, halverwege de eigen helft. Het stadion is muisstil. Alleen de fans van Ajax horen we zingen. Terwijl Boerichter zijn tegenstander voorbij wil. Nou ja, op zeker een uh, over de knie gaat bij Nacho. Er wordt niet voor gefloten. Nacho is zelf zo geschokt dat de scheidsrechter niet fluit. Voor die overtreding dat hij maar besluit. En dat vind ik zeer sportief om de bal weer bij Ajax in te leveren zodat de avond van de Amsterdammers door kan gaan met Scheunen. Die paast op de Jong. De Jong die de bal in relatieve rust kan aannemen. En kan terugkaatsen op een de verdedigers. Al de wereld, al de wereld van Rijn. En zo loopt Ajax eigenlijk rustig met de bal van links naar rechts. En wacht Madrid echt halverwege de eigen helft af. En ben ik benieuwd of Ajax er nu ook in slaagt, Maar dan moet het tempo wat omhoog om deze drukte om voetballen. Mooi woord. Zo. Ja, hier is de kans. Hoeze. Hoeze. Hoeze. Over. Dat is jammer. Dit was een echte kans. En hij weet zelf. Want de handen gaan naar het gezicht. Zo van oh, die had ik eigenlijk wel mogen maken. Uh, hij krijgt een goede kans. Goede bal binnendoor. En dan uh, in het strafschopgebied, rechts van de keeper uh, ligt de ruimte. Daar probeert hij ook op te mikken. Maar hij schiet de bal over de kruising, over het doel. Van Adan. Dit was een goede mogelijkheid. Hij haalt heel hard uit. Probeert heel hard te schieten. En schiet ook wel hard, maar schiet de bal over het doel van Real Madrid. 67 minuten na de goal van Boerrichter zijn er uh, toch twee momenten geweest die voor gevaar zorgden. Behalve deze kant natuurlijk ook die vrije schop van Boerrichter. Dat geeft aan dat het eigenlijk al 10, 12 minuten die kant op gaat. Windje steekt erop in Madrid, dat hoort u. Die de stand na 67 minuten, Real ontsnapt. Maar Cristiano Ronaldo, en zelfs dat ontlokt hier de publiek. Oh, omdat hij één keer in zijn leven een bal niet helemaal goed aanneemt. Ajax neemt over via de rechterkant van Rijn. Ajax moet nu de durf hebben om ook te blijven komen. Waarbij ook de rol van de backs van Rijn en Blind belangrijk is. Die moeten dieper staan dan ze eigenlijk nu durven te lopen. Met alle risico's van dien. Maar je moet nu kijken of je in de buurt van een aansluitingstreffer kan komen. Want Madrid loopt achteruit. Eriksen, Eriksen, bal naar Schöne. Aan de linkerkant van het veld komt Moislander aan de bal. En dan opnieuw Eriksen. Eriksen en Blind staat nu wat dieper. Wordt gezocht via... Uh, Fischer, maar wordt niet gevonden. Maar dan wordt uh, die uh, doelpuntenmaker Kejegon wordt opgejaagd. En die speelt de bal dan via een tegenstander, via blind, over de zijlijn. En dan mag uh, Real Madrid gaan gooien. Maar het is ook opvallend dat de, de, de duels nu ook door Ajax worden gewonnen. En ik kijk even naar beneden. Dat uh, Real Madrid zal zo dadelijk gaan wisselen. Ajax heeft twee man. Warm lopen. Sana zie ik. En uh, nog altijd loopt daar warm. 1-0. Maar Ajax zit in een goede fase van deze wedstrijd. 68,5 minuut bijna gespeeld. Het zou leuk zijn als Ajax die 3-2 even heel snel zou maken. Ik denk dat de Boer bij die 3-0 dacht. Nou, ik ga maar ja. eens inderdaad kijken of ik iemand kan sparen. Wat jij al terecht zei. Want dan staat Groningen voor de deur komende weekend. En nu misschien anders denkt. Als ze blind de voorzet geeft. Die net niet bij Hoeze komt. Net niet bij Boerrichter komt. Uit wordt verdedigd door Madrid. En heel goed weer het duel gewonnen. Ik... De Jong wint het duel van Kaká. Die blijft liggen. En nu gaat Real een beetje naar de scheidsrechter kijken. En zeggen mag dat allemaal maar zo. Want worden daar geen Gemaakt. De tsjechische scheidsrechter Kralovet vindt van niet, en zo neemt Ajax weer over. Heeft wel het publiek in Madrid uh, is ontwaakt. En uh, maakt wat lawaai terwijl Ajax weer aanvalt. En probeert mooi zandere bal in de buurt van Hoese te krijgen. Dat nog niet. Uitverdediger van Madrid is half. Dan moet Al de Wereld naar de bal toe. Die moet het duel van Cristiano Ronaldo in de lucht weer. Dat doet hij. Anders was Benzema weggestuurd. en ligt de bal weer aan de voeten van Boer ja, Al die duels worden nu door Ayacide gewonnen. En dat is uh, prettig om te zien. Want ik uh, hield eigenlijk mijn hart een beetje vast toen het 3-0 werd. Dat het niet 5-6-0 zou worden voor Real Madrid. Maar nu is het een leuke wedstrijd geworden. Want uh, Ajax gaat weer in de aanval met Fischer. Fischer naar Hoese probeert... Een in 2 te gaan. Lukt net niet. Dat is jammer. Modric neemt over voor Real Madrid. Wordt opgejaagd door Eriksen. En dan een harde, een ferme knal door uh, uh, Kedira naar voren. Gewoon helemaal wegrammen die bal. Het is uh, een beetje symptomatisch voor uh, het team van Real Madrid. Dat zo dadelijk gaat wisselen. En Bas, hij komt erin. Ja, José Rodrigues was leuk. Zoals ik zei, een jongen van 17. Een van de grootste talenten hier uit de eigen opleiding. Leuk om hem nog even te zien. Terwijl hij doorgaat met aanvallen. Eriks en Fischer combineren de bal naar de buitenkant gaat. Naar Boer richten. Die moet zijn tegenstander Natsu opzoeken. Vanaf de rechterkant. Gaat er voorbij buiten langs. Moet de voorzet komen met zijn rechterbeen. Aardige bal. Keeper komt zijn doel uit en heeft hem dan te pakken. Voordat de ballen bij de tweede paal nog in de buurt kan komen van Fischer. Maar het is al een kwartier lang in richtingsverkeer de andere kant op. Dat betekent dat de nek die al een beetje stijf was, geworden, nog stijver wordt. Want in de eerste helft keken we ook alleen maar naar die kant. Maar het laatste kwartier van de tweede helft, dus ook. En dat betekent dat Ajax aanvalt. Adam trapt. Er had gewisseld kunnen worden, maar blijkbaar wilde Madrid dat niet. De bal komt voor de voeten van Benzema. Die wordt makkelijk van de bal gezet door de Jong. Had de bal via al de terug naar Vermeer. Die wijst dat het veld breed gemaakt moet worden. Aan de andere kant door Moijsanden. Moijsanden doet dat. Wordt nu wel opgejaagd. Want Madrid heeft ze recht een minuut of tien laten staan achterin. Maar loopt nu weer naar voren. Dat betekent dat als je er twee voorbij loopt, zoals Moijsanden nu, dat er ruimte ontstaat. En dan moet je eigenlijk pasen. En dan loopt hij weer terug. En verliest hij bijna de bal. En ben je weer helemaal terug bij af. Ja. Daar begrijp ik helemaal niks van. Die beweging was zo mooi waarmee die twee man het bos in stuurde. Ga dan uh, wat tempo maken. Nou, die dat tempo wordt nu gemaakt aan de rechterkant met Boerrichter. Boerrichter speelt de bal naar Van Rijn. Oei, oei, oei. Van Rijn helemaal verkeerd geraakt. En uh, doet zijn uh, scheenbeschermers nog even recht. Ik denk dat, ze ook daar, dat die bal daar opkwam. Want als je die met je schoenen raakt dan is het uh, knap. Een lachje op het gezicht van Mourinho. En nog een uh, liefelijke hand in de nek bij Rodriguez. Want die gaat komen en KK, de maker van de 3-0, gaat eruit. Het uh, is dus uh, hier nog altijd 3-1. We gaan snel naar Frank Wielaert over Dortmund. Ja, niet dat daar op zich wat te melden is na die 1-0 voor Dortmund. En dus uh, City op jacht zou moeten gaan uh, naar de 1-1 en de 2-1 om nog door te kunnen in de Europa League. Maar ik zie het niet. Het gebeurt gewoon niet. City uh, staat en wacht. Op dit moment heeft uh, Dortmund de bal. Balotelli is wel in de ploeg gekomen. Agüero is in de ploeg gekomen. Dat allemaal wel. Zabaleta ook in de ploeg gekomen. Nu eerst even afwachten als Dortmund het strafschapgebied van City in, uh, binnen wandelt. Maar uh, daar de bal toch uh, via Blasikowski uiteindelijk over de zijlijn ziet gaan. Eén kans na die 1-0 van Schieber hebben we gezien. Die komt op naam van TVS En dat was ongeveer het derde moment waarop je dacht, schiet dan een keer dat hij het uiteindelijk deed. En Weidenfeller de bal nog uit zijn doel kon ranselen. Maar je ziet eigenlijk aan niks dat City echt wil. Dat zul je komende zondag bijvoorbeeld zien. Als ze tegen Manchester United moeten en het gaat er echt om in de Premier League, dan zul je een heel ander City zien dan vandaag tegen Dortmund. Dat plichtmatig voetbalt, het tempo laag houdt. Niet echt wil, niet echt het duels aan Gaat. Iedereen houdt toch rekening met die wedstrijd van komende zondag. En dat is goed nieuws voor Ajax. Want zo blijft Dortmund relatief eenvoudig overeind. Met 71 minuten op de klok. In Dortmund 1-0 dus voor de thuisploeg tegen Manchester City. Real-Ajax 3-1. Na 73 minuten een periode dus achter de rug. Dat Ajax niet alleen scoorde, maar wat kansen kreeg ook. En Real heeft teruggeduwd. Positiespel bij Real is bij Vlagen helemaal weg. Dan lopen, dat hebben we nu een paar keer achter elkaar gezien. Mensen elkaar in de weg. Terwijl nu... De ploeg weer zomaar een bal verspeeld. Fischer neemt over voor Ajax. Dat is uh, sneu voor degene die het overkomt. Want dat is die nieuwe jonge jongen. José Rodríguez was die hartstotelijk weer toegejuicht trouwens toen hij het veld in kwam. Vinden de mensen dat toch mooi dat er is een jongen van de club zelf. In het elftal verschijnt natuurlijk Van Rijn nu met een paas recht, naar de rechterkant aan naar Boerrichter. Dubbele wissel zo dadelijk bij Ajax. Eh, Sana, ik zei het al, en 0 En daar de koppel van Hoeze. En Hoeze bijna weer een kans. Maar Pepe let eh, goed op. De koppel van Hoeze komt tegen Pepe aan. Maar het uitverdedigen van Pepe is niet goed. En dan kan Ajax overnemen met eh, Fischer. Fischer, balbreed naar Sime de Jong. Goed ingepaast. De bal moet doorgegeven worden door Eriksen. Lukt net niet, maar Blind neemt eh, de bal aan. En dan gaat de bal weer de diepte in. Is het Pepe die de bal komt. In de voeten van Eriksen. Eriksen naar de rechterkant. Naar Boerrichter. Boerrichter puntstafs op gebied. Trekt weer naar binnen legt een breed. Naar Eriksen. Eriksen moet even terug naar Van Rijn. Van Rijn vindt Schöne. Schöne kijkt. Terwijl twee man dus warm uh, staan te trappelen om uh, erin te komen bij Ajax. Met uh, voorzet Van Eriksen. Oh, dat is jammer zeg. Hoeze mist de bal. En dan is het Boerrichter die hem uh, eigenlijk per ongeluk tegen zijn linkeraan krijgt. En de bal gaat naast het doel van uh, keeper... Adan. En dan gaan we de wissels krijgen als de man met het bord alles onder controle heeft. Een van de mannen is, als ik het goed zie, Hendrik Spenkerman. Die even komt helpen daar beneden. En dan moet er gewisseld gaan worden. Gaat Ajax al wisselen. Dan gaat de doeltrap we eerst opnemen. En dan zal Ajax gaan wisselen. Ja, want de doeltrap uh, is genomen zelfs. Die komt nu op het hoofd, op de voet eigenlijk van uh, Blind. Ik wilde zeggen op het hoofd van Scheune, maar die gaat er even als zijn tegenstander, de nieuwe man, Rodrigues, een beetje onderdoor. Zo mag Ajax gaan voetballen. Dat ja, het was de kans eigenlijk zo even als Boerrichter uh, niet nadenkt, maar gewoon doet, dan zit hij erin. En nu denkt hij na van hoe ze zal die bal wil raken en staat hij een meter verder erachter. En als hoe ze de bal niet raakt, staat hij op het verkeerde been. Zo uh, zit... Eigenlijk, nou ja, laten we zeggen het verschil tussen succes en geen succes. Soms in hele kleine dingen. Of eigenlijk heel vaak als je op een voetbalveld kijkt in kleine dingen. Schöne, wat een ruimte krijgt hij weer. Omdat bij Real iedereen weer, maar wat, wat doet ze lopen door elkaar. Er is eigenlijk weinig lijn meer te ontdekken in dat spel. Merkwaardig toch dat het verdwenen is bij de ploeg. Balbezit voor Ajax weer. Met een 1-2 tussen Schöne en Boerrichter. Schöne kruipt naar binnen. Aan de andere kant staat Fischer te gebaren dat hij de bal wil. Ja, die wil hem ook heel graag hebben. Krijgt hij hem. Nee, wat mooi gaat aan de waar hij is op avontuur. Mooi aan de bal naar buiten. En daar is Hoeze. Hoeze met uh, instaps op gebied. Probeert de bal voor te krijgen, dat lukt niet. En dan wordt hij overgenomen door die Rodriguez. Die jonge jongen. Maar ook hij doet het uh, niet goed. En een uh, aardig schot was dat. Was dat van uh, Eriksen? Het was van Eriksen. En dat schot wordt goed gepakt door Adan. Maar dat was een verrassend schot. Vanaf een meter of 25. Waarbij Adan toch even gestrekt naar de hoek moest. Goed schot van Eriksen. Maar het doelpunt wil nog maar niet vallen. In ieder geval die tweede niet. Want die eerste hebben ze natuurlijk wel in liggen. Een kwartiertje nog. 3-1. Wordt het 3-2. Wordt het echt nog spannend. Terwijl Blind weer een vrije schop onderschept. Of een doeltrap onderschept. Omdat Cristiano Ronaldo denkt. Nou, als ik een heel klein beetje naar de bal toe beweeg. Zal het wel genoeg zijn. Dat is dus niet genoeg. Nu gaat hij wel jagen. Schoen heeft dat. Op tijd in de gaten. Het Paas de bal naar de andere kant van het veld naar Van Rijn. Van Rijn naar Hoesen. In de dekking aangespeeld. Goed aangenomen hoor. Sterk op de rand van het Dan De bal naar Boerrichter. Die wordt onder de zoden gelopen. En dat zou eigenlijk een kaart moeten ja, zijn denk ik. Toch? Voor Carvalho. De eerste gele kaart van deze wedstrijd. Omdat hij echt een schop krijgt. En dat levert Ajax dan een vrije schop op. Boerichter staat weer, of tenminste, zit weer, dat moet ik zeggen. Maar die, uh, daar schijnt de schade wel mee te vallen. Daar kan hij in ieder geval gaan wisselen. Ik denk na afloop er nu. Oh, we gaan eerst wisselen, laten we dat eerst even meenemen. Hoesen gaat naar de kant. Voor hem gaat dan het bord omhoog dat nummer 6 erin komt. Nou, dat is natuurlijk niet zo, maar goed, dat maakt niet uit. 1-0. En dan de tweede wissel is. Uh, oh, ze hebben wel twee borden. Dat ziet er chic uit. Fischer is de tweede die naar de kant gaat. En Sana komt dan uh, in het veld. Sana 1-0 voor Hoesen Fischer. Nou, de paasminer is er toch een klein beetje, maar oké. Okay. Uh, ze hij er op papier in ieder geval een aanvaller uit en brengen er een verdediger bij. Het zal ongetwijfeld wat uh, voor de positie van de heren Eriksen en Schöne betekenen. Zoveel is wel duidelijk. Goed, een uh, vrij schop voor Ajax op 20 meter ruim van het doel. En daar staan dan bij Boerrichter die dat al een keer heeft mogen doen. Eriksen loopt daar nu weg en ook de Jong. de Jong of Boerrichter? Ik uh, hou het uh, in dit geval Boerrichter. Daar is het in ieder geval een... Uh... Betere plek voor om hem te nemen. Je nam De eerste die hij van deze kant mocht nemen nam hij ook goed. Maar Sim de Jong maakt ook aanstalten. Eens kijken. De vrije trappen. Viermansmuur met uh, Real Madrid spelers. En één speler van uh, Ajax erachter naast. En de vrije trap van Sim de Jong gaat over het doel. Dat is jammer. Sim de Jong nam hem dus. En uh, probeerde hem over de muur heen. En dan te laten dalen. Maar de bal daalde niet. Ging over het doel heen van uh, keeper Adan. Die uh, nu even rust neemt. En daar waar we eerder zeiden, je kon zo mooi zien hoe de, de, de poppetjes lopen op het veld bij Real Madrid als je zo hoog zit als wij. Nu staat het toch ietsje anders, eh, wat, wat onduidelijker bij Real Madrid. En dat is te zien ook de afgelopen 20 minuten. Balbezit voor Kenneth Vermeer. Ajax veel meer balbezit. Af en toe ook kansen. En het is eh, hopen op het tweede doelpunt van Ajax. staat nog altijd 3-1. Nu een soort hangende spits geworden bij Ajax. Na het vertrek van Hoessen. Terwijl Vermeer moet uitkijken als hij wordt opgejaagd door de aanvallers van Real Madrid. Maar dat doet. De bal geeft aan al de wereld. Schöne een soort hangende spits. En de nieuwe Fischer, als je het zo mag zeggen, is Sana. Die is gewoon 1 op 1 links buiten geworden. En de controleur op het middenveld, dat was dus Schöne. Want die stond toch echt het meest van de drie naar achteren. Dat is nu 1-0 1-0 paas naar Eriks Aan de linkerkant Sana. Die is nog vers. En wil dan Varaan opzoeken. Een schaar, nog een schaar. Dan is een steun van Blind. Die geeft een voorzetbal tegen de billen van Varaan. En een ingooi voor Ajax. Ajax zal de afloop, laat ik dat nu vast vertellen. Verklaren dat ze in het begin te veel ontzag voor de tegenstander hebben gehad. Dat ze pas in de tweede helft zijn gaan voetballen. En dat het toen eigenlijk best liep toen ze hun eigen spelletje gingen spelen. En daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar wat ze er niet bij gaan zeggen, en daarom vertel ik het u nu vast... is dat het wel komt, omdat het toen al 3-0 stond. En Real denkt dat zal allemaal wel. En de ploeg uit Madrid echt in fase maar wat doet, hoor. Want het positiespel is weg. Er is onwaarschijnlijk veel op aan te merken. En dat speelt Ajax natuurlijk in de kaart. En uiteraard, complimenten, want je moet het wel doen. En je moet het ook kunnen. En het ziet er de afgelopen 20 minuten bij Ajax ook echt prima uit. Wat dat betreft verdient Ajax in deze fase van de wedstrijd in ieder geval nog een goal. Balbezit voor Ajax via Tobi Aldewereld. wereld kijkt om zich heen. Ja, het publiek begint een beetje te fluiten. Dat is natuurlijk altijd prettig. Prachtige opening naar de linkerkant. Naar Deli Blind. Maar zijn snelheid is niet al te groot. Helaas voor Deli Blind kan hij de bal niet binnenhouden. En datgene wat Frank de Boer gisteren op de persconferentie zei... van die jonge jongens die kunnen hier zoveel leren in dit soort wedstrijden. Veel meer, met alle respect, dan wedstrijden tegen Tex Wolle of wat dan ook. Uh, dat, dat komt gewoon uit. Je ziet het aan jongens als Hoese en uh, Victor Fischer... die hebben gewoon heel veel geleerd vanavond. Daar ben ik van overtuigd. Benzema gaat eruit en erin komt Mordata. Alvaro, Mordata, u hoort het uh, de speaker zeggen. Benzema eruit, de maak. De aangever van het eerste doelpunt en deze Morata gaat erin komen voor de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Ja, zo doet Mourinho eigenlijk hetzelfde als wat de Boer gezegd heeft. Namelijk ook de jeugd die de toekomst heeft een kans gegeven na Rodriguez jong. Nu ook Morata het elftal, dat is een aanvaller van 20. Die gaat het nu als spits spelen, dat is hij namelijk, dus dat komt wel goed uit. En die maar, dan mag dan ook wel tien minuutjes laten zien wat hij kan. Voor hem is het natuurlijk ook bijzonder. Champions League, Ajax en de tegenstander die toch aanspreekt in Europa. Voor een jongere generatie is dat misschien wel wat minder dan dat het vroeger was. Maar toch, spel is het eerste moment waarbij de heer Morata opvalt. Omdat hij iets te gretig wegloopt uit de rug van Moisander. En een vrije schop voor Ajax gaat volgen. Dat gebeurt terwijl de klok richting de 81 minuten gaat. 3-1 is de stand. De goal van Ajax, de laatste die we gezien hebben op deze avond. Die van de meest recente, laten we hopen niet de laatste. Viel na 60 minuten. Ajax is sindsdien op zoek naar een tweede. Maar die is er nog niet gekomen. De kansen daarvoor zijn er wel geweest. Ja, balbezit voor Boerrichter naar 1-0. Boerichter wordt weer flink aangepakt. En dat is een uh, gele kaart. Uh, dat is Nacho, als ik het uh, goed zie. Nee, het is niet Nacho. Het is Ronaldo zelf. Ronaldo die uh, hard erin ging. Cristiano Ronaldo bij Boerrichter. En uh, daarvoor een gele kaart. krijgt. Even kijken wat hij doet. Ja, Hij tikt hem van achteren tegen de gele spezen. Dat mag niet. Dat is een nare overtreding. Is het frustratie? Nou, ik kan me niet voorstellen als je met drieën voor staat. Maar toch, het is een, blijft een fantastische voetballer en een heel vreemd kereltje. Als we nou ooit hebben afgesproken, als je iemand van achteren een tik geeft... terwijl je niet meer bij de bal kan komen, was dat niet gewoon ooit rood? Ja. Want als je de regels hanteert, is dit gewoon rood. En hij maakt ook nog een gebaar naar de scheidsrechter hoe hij het durft om ervoor te fluiten. Ja. En dan moet je met Geel helemaal niet zeuren. Hij doet geen enkele moeite om bij de bal te komen en maait gewoon zijn tegenstander de voeten onder, de, onder zijn benen vandaan. Madrid wil counteren, buitenspel. Ronaldo, wegwerpgebaartje. Als hij de invaller Morata wegstuurt, die met een krachtig lokje trouwens de bal in doel wipt over Vermeer heen. Daar krijgt hij gelukkig geen geheel voor. Dat zou wat te veel van het goede zijn geweest. Maar de paas van Ronaldo daarop was de spits. Die dus wel heel getig is. Dat zei ik al. Voor de tweede keer uh, wordt hij voor bij het spel afgevlagd. Maar het begint wel met de verkeerde paas van 1-0. Die de bal zomaar bij Ronaldo in de voeten schuift. Dat zijn de probleempjes voor Ajax. Als ze dat nog een keer doen, dan uh, is de wedstrijd natuurlijk helemaal gedaan. Nu mag Ajax ergens nog hopen dat er tenminste een spannende slotfase in zit. Nog 7 minuten. 3-1. Ja, 2-0 berust. Tweede helft staat dus 1-1 balbezit voor 1-0 en 1-0 zoekt de rechterkant bij Sime de Jong. Vindt Sime de Jong, bal door naar Boerrichter. Die een hele redelijke wedstrijd speelt. Ik heb hem al heel wat minder wedstrijden dit seizoen zien spelen. Nog steeds niet het niveau waar hij zo goed was vorig jaar. Maar nu doet hij het heel redelijk tegen Real Madrid. Balbezit voor bezit voor 1-0. Die net aan de basis stond met zijn foute paas van de counter van Real Madrid. Heeft nu goed gepaasd. Krijgt hem terug. Geeft hem mee aan Moisander. Moisander op de helft van Real Madrid. Aan de linkerkant gaat Blind weer lopen. Wordt gezocht. Wordt niet gevonden. Maar Sana heeft de bal opgepikt. Sana aan de linkerkant met Blind in de buurt. Maar hij speelt de bal heel hard tegen Schöne. En de balbezit blijft wel voor Ajax. Via Eriksen wordt het spel verlegd naar de rechterkant wereld die zoekt of het verder naar de rechterkant kan. Naar van Rijn die doorgelopen is, dat lukt wel. Die krijgt nu te maken met twee tegenstanders van wie Cristiano Ronaldo één is. Dat boost hem al voldoende angst in om de andere kant weer te kiezen. Dat noemen wij ook wel eens hazenpad Dan gaat de bal naar het middenveld waar die door de man aan de bal... zander alleen maar weer kan worden teruggespeeld op de eigen helft. Dan staat dan Aldewereld klaar, daar is 1-0... Die is er een halve linie in laten zak ook aan speelbaar. En gaat het door via de linkerkant. Sana, zoals gezegd, nog Fris, een van de invallers. Wil met een actie langs Varane. verliest de bal. Dan opent Eriksen met een schitterende paas. Helemaal van links achter naar rechts. Voor. Dan moet Boerichten die de bal aanneemt, eigenlijk in één keer ook weg met de bal. Maar daar ontbreekt het dan aan. Dat duurt allemaal net een halve seconde te lang. Er zit Nacho ertussen en moet AJS genoegen nemen met een inrooi. Ingooi genomen. Siem de Jong. Siem de Jong richting het strafschopgebied. Houdt even in en speelt hem naar Boerrichter aan de rechterkant. Boerrichter maakt een mooie actie richting de achterlijn. Probeert hij ook. Houdt hij hem binnen. Nee, hij houdt hem niet binnen. Ja, de actie is er wel. Maar dit is nou net het verschil met vorig jaar. Dit soort acties lukte En het lijkt wel alsof hij iets aan snelheid heeft ingeboet. Heeft ook te maken met die enorm lastige rugblessure. Waar hij uh, heel lang mee gekampt heeft, Boerrichter. Uh, maar nu lukt het dus even net niet. Hij gaat wel buitenom. Maar kan de bal dan niet binnenhouden. Dan gaat nu de bal weer in het spel brengen. De supporters van Ajax het in het krijgen nog wat uitleg over uh, wat uh, de rest van hun avond brengt. Dat is over het algemeen wachten en leidzaam toezien tot het stadion leeggelopen is. En dan mag je zelf ook weg. De sfeer is alle vriendelijks. Dus volgens mij als je de heren gewoon de straat op stuurt, is er ook niks aan de hand. Terwijl er nu uh, een blessure is bij Real Madrid. Na een overtreding die dan gemaakt zou moeten zijn. In ieder geval op Kadira. Zoveel is duidelijk. Door Schöne. Het Gebeurt in de middencirkel. Vrij dicht bij de middenlijn. Dat is overigens altijd het geval als je in de middencirkel staat volgens mij. Wat doet Schöne, terwijl Kadira een bal aanneemt stijlvol uit de lucht. Die wordt door Schöne heel even vastgepakt. Nou, volgens mij doet Schöne niks meer dan dat. En Kadira grijpt dan vervolgens naar zijn Achillespees. Ik kan me toch niet voorstellen dat je daaraan uh, geblesseerd bent geraakt. Nou ja, oké, okay. er komt een vrij schop voor Real Madrid. We gaan even naar Dortmund om te kijken hoe het daar eigenlijk gaat met Borussia tegen City. Frank, 84 minuten hebben we gespeeld in Dortmund. Het is 1-0 en Manchester City heeft de bal. Het doet helemaal niets. We spelen de bal in een enorm rustig tempo achterin. Op het gemak hier rond. Iedereen is vooral bezig met niet geblesseerd raken. Want komende zondag is het pas echt belangrijk. Dan moeten de drie punten goed gemaakt worden. Op Manchester United. intussen is Lewandowski in de ploeg gekomen. En ook die heeft wel in de gaten dat het niet echt heel erg moeilijk gemaakt wordt. Dus kiest hij een zo moeilijk mogelijke optie om hard te passeren. Dat is hem al een keer eerder niet gelukt. Nu komt hij niet eens tot de schot. Maar Mike Connor voor blijft staan. En dus is de aanval van Borussia Dortmund alweer voorbij. Ja, Dortmund gaat dit gewoon winnen. En als ze niet gaan. Winnen, dan wordt het per ongeluk 1-1. Maar dat zal echt niet anders dan per ongeluk zijn gegaan. Want Manchester heeft helemaal geen zin om te winnen. Heeft helemaal geen zin om in de Europa League door te gaan. Dat richt zich op de Premier League. Zoveel is wel duidelijk in Dortmund. Dat met 1-0 leidt dankzij een goal van Schieber. En dat was dus eigenlijk per ongeluk. Want het had hier gewoon 0-0 moeten worden. Ook al scoort hier Aguero niet. Wordt een goede kans van hem door Weidenfeller om zeep geholpen. Dan wordt het dus niet per ongeluk 1-1. Maar per ongeluk 1-0 voor Dortmund. En dat betekent goed nieuws voor Ajax. Want wat het ook wordt dan hier in Madrid. Ajax kan overwinteren in de Europa League. En dat is prettig dat we in ieder geval één... Nederlandse ploeg hebben die overwinterd. Want het was wel heel magertjes dit jaar. Hoekschop voor Real Madrid. 3-1 de stand. Bijna 87 minuten gespeeld. Het uh, offensief van Ajax van de afgelopen 20, 25 minuten... heeft helaas niets opgeleverd. En dus staat het nog steeds 3-1. Is de Hoekschop weggekopt door Schöne. en wordt achterin uh, nou, opgevangen. Hij mag gaan gooien door uh, Carvalho. Maar die laat het over aan een van zijn medespelers. Modric laat het weer over aan Vardane. En dan gaan we zo toch heel langzaam richting het eind van de wedstrijd. Ja, het lijkt erop dat Ajax had echt wel een minuut of 10, 15 gedacht heeft. Dat er misschien een stuntje in zat. Nu die gedachte wel even laten varen. Omdat de, de tijd nog eenmaal ontbreekt. Terwijl de invaller Morata nog een keer loopt. En een prachtige voorzet geeft. Die wordt afgerond. En daarmee wordt het 4-1 door Kajajon. Hij maakt zijn tweede van deze avond. Tegendraads ingekopt. De loopactie is uh, knap hoor. Hoe Morata, 20 jaar jong pas, eigenlijk zijn tegenstander heel makkelijk voorbij shopt. blind. En dan de bal aflevert bij de tweede paal op het hoofd. Van Kajajon. Uh, Kajajon uh, kopt tegendraads binnen. Zo blijkt wel weer dat Madrid. Het is altijd een beetje vervelend om te zeggen... Als de ploeg even gas geeft, dan lopen ze er eigenlijk ook maar weer zo voorbij. Dat is nu zelfs dus letterlijk het geval. Dan blijkt ook nadat die bal gewoon goed voorkomt dat de heer Kajegon over het hoofd is gezien door de Ajax-verdedigers. Want dan staan er daar in het strafgebied echt twee. Moisander of wereld moet ik zeggen en Van Rijn. Maar die kijken eigenlijk allebei naar de bal. Gaan er onderdoor en dan in de rug duikt dan Kajegon op en die zegt nou ja, dan maak ik het wel af. Zo moeilijk is het dan niet. 4-1. En dat geeft de wedstrijd dan uh, toch weer een wat ander aanzien dan bijvoorbeeld 3-1. Of stel dat het nog 3-2 zou zijn geworden. Want 4-1 is toch weer gewoon een uitslag die uh, flink is. Ja, hetzelfde uitslag als in Amsterdam overigens. Toen werd het ook 4-1 nu. balbezit nog voor blind. We gaan richting de 90ste minuut van deze wedstrijd. Ajax heeft uh, zeker in de tweede helft uh, goed tegen gas en tegenspel geboden tegen Real Madrid... dat in de eerste helft echt heer en meester was op alle gebied. Had zo met 3-4, 5-0 voor kunnen staan bij Rust. Het was 2-0 bij Rust en toen het 3-0 werd, leek de wedstrijd gespeeld. Real liet zich wat inzakken. Ajax kon terugkomen door het doelpunt van Boerichter tot 3-1. Kreeg kansen op 3-2. Maar zojuist dus Cajagon met de 4-1 heeft echt een einde gemaakt aan deze wedstrijd. Ronaldo speelt de bal nog een keer terug naar Nacho. We zitten in de 90ste minuut. Ronaldo... Laat Laat nog even een aardige beweging zien. En uh, dan is het uh, balbezit voor Real Madrid via Callejon, de maker van twee doelpunten. Pepe, de invaller, al snel in de eerste helft gekomen. Heeft de bal onder controle, zoals Real Madrid toch wel eigenlijk alles onder controle heeft gehouden. Ja, dat is uiteindelijk ook wel zo. Morata heeft nog een paasje in huis, die bal gaat naar Rodriguez, de twee invallers. Dat helemaal terug aan de voeten van Pepe. Je voelt ook wel dat uh, als Ajax echt zou hebben aangedrongen en nog een goal zou hebben gemaakt. Dat Rial vermoedelijk de rug zou hebben gerecht en gezegd oké okay, en nu wij weer. Maar goed je weet maar nooit. En Ajax heeft in ieder geval in een fase, lange fase echt zich van zijn goede kant laten zien. Modric met nog een combinatie en een schot in de handen van Vermeer. Dat ben ik dan wel blij omdat Vermeer die wel pakt. Want 5-1 wordt echt een grote uitslag. Dat zou echt te veel van het goede zijn geweest. En dat verdient Ajax zeker niet op basis van echt een prima tweede helft. Natuurlijk, de tegenstander geloofde het wel en liet de Teugels vieren. Maar je moet het wel kunnen. En dat heeft Ajax toch een half uur heel behoorlijk laten zien. Dat Ajax hier verliest, daar is uh, waarschijnlijk niemand het mee oneens. Want dat is voorkomen terecht. Real heeft op alle fronten meer kwaliteit laten zien. Nou ja, oké, okay, 4-1 zal het worden dan. Twee minuten extra tijd. Ook de scheidsrechter begrijpt dat je hier niet al te lang meer bij een wedstrijd die gespeeld is hoeft door te gaan. Nou, het zou leuk zijn als Ajax uit deze aanval met Eriksen nog iets uh, kan uh, fabriceren. Sana met een aardige beweging probeert te langs te gaan bij Varana. Uh, dat lukt ook. Varana kon uh, de bal uh, uiteindelijk in tweede instantie wel weer terugkrijgen omdat de bal weggekomen werd door Cavallo gaat Real Madrid weer in de haven. Ja, het is ook af en toe wel heel mooi en simpel om te zien, zoals Rodriguez nu de bal krijgt. Sterke, ook weer een grote voetballer. In vergelijking tot eigenlijk een aantal jaar geleden zijn ook de spitsen allemaal groot geworden. Prachtig aanval. Nou die wordt afgemaakt. Dat kan niet anders. Nee, hij wordt niet afgemaakt. Want Kenneth Vermeer komt er goed uit voordat Morato de trekker kan overhouden. En oh, Vermeer heeft veel pijn. Die slaat met zijn linkerhand op de grond. Die heeft echt heel veel pijn. Ik vrees dat Morato op zijn enkel is gaan staan. Uh, niet bewust hoor. Dit was een uh, enorme mogelijkheid. Hij gaat alleen op de keeper af, op Vermeer af. Morata kijkt naar de bal, is even de bal kwijt en probeert hem dan nog in te schieten. En staat inderdaad met zijn linkerbeen op de enkel van Kennis Vermeer. Die ontzettend veel pijn heeft. Dat kan ik me voorstellen, want die enkel die uh, nou die kreeg echt een knal te verduren hoor. En nu wordt hij uh, geholpen door Pim van Dort, Als ik het goed zie, zo helemaal in de verte. Kennis Vermeer heeft in ieder geval heel veel pijn aan de enkel. En laten we hopen dat het meevalt, want als je toch in de extra tijd zit en je keeper moet nog uitvallen met een ernstige blessure, dat zou wel heel triest zijn. Ja, ik zit in de, de tussentijd even te kijken naar al die uh, veiligheidsmensen die nu om ja. het veld zijn gaan zitten. Wat is dat voor rare poppenkast? Nou ja, je kunt hier vanaf het, uh, de tribune beneden zo het veld opkomen als je dat zou willen. Maar die zitten er toch niet de hele wedstrijd al? Nee, nee, nee, nee. nee. Die zijn... Uh... Uh, om uh, na afloop van de wedstrijd, als het eindsejaar uitgevloten is, te voorkomen, te voorkomen dat, dat, mensen dat mensen het veld opgaan. Want het hele veld is nu omzoomd door werkelijk tientallen mensen met een geel hersje... die gehurken langs de kant zitten tegen de reclameborden aan naar de tribune te kijken. Inderdaad dus uh, om een mogelijke streaker, nou ja, dat doe je, je van als je kleren uittrekt, maar een idioot die het veld op loopt. Daarvan te weerhouden voordat het gebeurt. Goed, met Vermeer gaat het overigens goed, want die is weer gaan staan, heeft de vrije schop genomen, nog wel even... Naar de enkel kijken en daar morgen ook nog wel wat last van hebben. Maar ik denk dat dat wel meevalt. Ajax nog een keer weg via een goede bal. Nu van de jong op Boerrichter. Boerrichter met een veel te harde voorzet. Hij heeft gescoord. Boerrichter heeft een paar aardige dingen laten zien. Maar zijn voorzitten waren vandaag niet best afgelopen. Dat zei Andy Houstman. Dat zei ik ook. En dat is het ook. 4-1. Alles wat wij wilden zeggen hebben we gezegd. Ajax verliest. Maar is wel door. Als het tenminste bij Dortmund City zo blijft. In de Europa League. En dat is dan dus nu de vraag, want daar wordt nog gespeeld hè Frank Wielard? Daar wordt nog uh, gespeeld, daar krijgt Ballotelling net geel voor het uh, heel hard uh, tegen de grasmat aangooien van uh, de bal. En kijk ik naar het uh, zelfgenoegzame gezicht van Jurgen Klopp, die de hele wedstrijd niets anders doet dan breed uit lachen. Omdat hij al die jonkies die hij heeft opgesteld zich uh, heel gemakkelijk... Uh, ...kunnen meten met deze elf van Manchester City. Maar zoals gezegd, Manchester City was nooit van plan... ...om hier serieus door te gaan naar de Europa League. Nooit van plan zich bovenmatig in te spannen. En dat zie je werkelijk... Alles. Want uh, ja, heel blijven is het de uh, devies als ze dan heel even de ruimte krijgen om lekker te kunnen combineren. Dan doen ze dat ook onmiddellijk alleen als dan de, de eindpaas moet komen. Dan ze, oh nee, dat is niet de bedoeling. Dan gaan ze weer achteruit het bal een beetje rondspelen. Dus uh, kansen creëren. Dat willen ze niet. willen ze dus ook niet winnen. En dus uh, Dortmund met die 1-0 voorsprong net voor het uh, hele uur verkregen door de goal van Schieber. Dat is de beslissing in dit uh, duel geweest. Hoewel Agüero in de tweede helft nog dichtbij een goal was. Tevens nog dichtbij een goal was. Moet je nagaan. Als ze wel zin hadden gehad, die mannen van uh, Manchester City, dan hadden ze hier waarschijnlijk gewoon van uh, Borussia Dortmund gewonnen. Maar Dortmund ook al begonnen met een licht elftal en kwamen de betere spelers, de sterspelers van Dortmund, er gaandeweg dit uh, duel allemaal wel in. Maar uh, dit, Manchester City, heeft helemaal niets te vrezen. Is de laatste die aan de bal is, Balotelli? Dat is hij inderdaad. Balotelli raakt de bal als laatste aan. En dat betekent dat Dortmund ook zijn laatste groepswedstrijd wint. Manchester City geen enkele wedstrijd in deze uh, Champions League heeft uh, weten te winnen. Dat is op zich al redelijk pijnlijk, maar het gaat hun maar om één ding. En dat is de wedstrijd komende zondag tegen Manchester United... om de koppositie in de Premier League. En dat was vandaag aan alles te zien. Dortmund wint 1-0. Het Avro Radiotheater. Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio.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 In het laatste stukje van deze langse de lijn gaat het voornamelijk over geld, over de nieuwe verdeling van subsidies voor de sportbonden in Nederland. Sommige sporten die tonnen kregen, gaan terug naar nul. En andere sporten krijgen juist vele honderden procenten erbij. We peilen de stemming zometeen bij winnaars en verliezers. Nu eerst nog even terug naar het miljoenenbal van de Champions League... want dit zijn de uitslagen en de eindstanden in de groepen. In groep A, Dynamo Zagreb tegen Dynamo Kiev. Dat is nog net die ene wedstrijd die nog niet is afgelopen... want die was een kwartier gestaakt vanwege hevige sneeuwval. Maakt voor de eindstand in de groep weinig uit. Het staat daar een 1-0 voor Dynamo Kiev. Paris Saint-Germain tegen FC Porto eindigde in 2-1... met Gregory van der Wil in de basis bij Paris Saint-Germain... Dat is ook de nummer 1 geworden met 15 punten. Porto 13 punten. Kiev staat nog op 4, maar dat worden er misschien 7. Maakt niets uit voor de rangen en standen, want Zagreb had 0... en dat zal waarschijnlijk ook 0 blijven. In groep B Montpellier tegen Schalke 04. Ruststand 0-0, eindstand 1-1. Olympia is tegen Arsenal. Daar was het 1-0 voor Arsenal, maar werd het 2-1 voor de Grieken... die nog wat tonnen daarmee verdienen. En dat kunnen ze daar wel gebruiken. Schalke is de nummer 1 geworden met 12 punten. Arsenal tweede met 10... Olympiacos kwam nog dichtbij met 9 punten, maar toch de derde plaats... en Montpellier met 2 punten, vierde en laatste en dus uitgeschakeld. In groep C, AC Milan tegen FC Zenit. De ruststand was ook de eindstand, 0-1 en Malaga tegen Anderlecht... Daar was het 1-0 van Malaga, dat deed de ploeg van John van der Brom er alles aan. Het werd 2-2, maar het mocht niet baten, want Anderlecht wordt laatste in deze groep... met vijf punten uit zes wedstrijden. Zenit pakt het ticket voor de Europa League, het heeft zeven punten. Milan blijft steken op acht punten, maar gaat wel gewoon door in de Champions League... En de nummer 1 in deze groep was al Malaga en dat heeft nu 12 punten bij elkaar verzameld. En groep D, die kent u. Borussia Dortmund tegen Manchester City werd 1-0 en Real Madrid Ajax 4-1. Dortmund heeft 14 punten, Real 11, Ajax 4. Daarmee gaat het naar de volgende ronde van de Europa League en is het de enige Nederlandse ploeg die dus overwint het in Europa. En Manchester City is met het schaamrood op de kaken waarschijnlijk uitgeschakeld in Europa. En ligt net als vorig jaar al na de groepsfase uit de Champions League. Het was d day voor de Nederlandse sport. Vandaag maakt de NOC NSF bekend hoe de 39 miljoen euro die de sportkoepel, sportkoepel ter beschikking heeft verdeeld worden over de sportbonden. De bonden financieren daaruit de topsportplannen op weg naar de Olympische Spelen van 2016. Steven Dalebout was bij de persconferentie van NOC NSF op Papendal. Het is een grote waslijst geworden. De lijst met sporten en de bijbehorende toelages die ze in 2013 zullen krijgen. Grote winnaar is het zwemmen. Het gaat weer gebeuren hoor. Het gaat weer gebeuren. Ranomi Jojo, weg naar nog een Olympische titel. Ja! Ze doet het weer. De afgelopen vier jaar kreeg de zwembod ruim een miljoen euro per jaar. Vanaf 2013 is dat 1,7 miljoen. Daarmee gaat de bond er het meest op vooruit. Ook de judoka's, anderhalf miljoen. En het is wit. Ja! Wit. Drie keer wit. Bos, pak, brons. En de zeilers, 1,8 miljoen. Kijk eens mama, zonder handen. Wat een kampioen. Dorian van Rijsselbergen. Konden de champagne uit de koelkast halen. Sommige bonden kregen extra geld voor één onderdeel van hun sport, zoals de rugby sevens vrouwen. Sommigen raakten een onderdeel kwijt, zoals het schoonspringen. En sommige bonden raakten al het geld voor topsport kwijt. De badmintonbond gaat terug van gemiddeld bijna een half miljoen over de afgelopen vier jaar naar nul. Manager topsport van NOC-NSF Jeroen Bijl. Ja, objectief gekeken naar wat is de prestatiepotentie. Uh, dat gekoppeld aan de, de internationale concurrentieanalyse en het programma wat ze hier uh, dan op Papendal uh, uh, draaien. Daar zeggen wij van ja, dat gaat het verschil niet maken. Wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben uh, met veel wisselingen in hun organisatie. Ja, daar, moet echt, daar had echt iets heel anders een ander iets moeten zijn waarvoor wij getriggerd zouden zijn... ja, dat gaat het maken. En dat, dat idee hadden wij nu niet. Uiteindelijk hebben we alle bonden op dezelfde manier beoordeeld. Voegt Maurits Hendricks daar nog aan toe. Hij is technisch directeur bij NOC-NSF.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 Wat voor een begeleiding zit erachter? Maar tegelijkertijd ook hoe stabiel is de topsportstructuur? Nou, als je die twee dingen bij elkaar neemt... dan hebben wij uiteindelijk uh, uh, beoordeeld dat de badmintonbond daar onvoldoende op scoort. Waar het geld er bij de ene bond vanaf gaat, komt het bij de andere erbij. NOCNSF heeft 39 miljoen euro te besteden. De afgelopen jaren werd dat bedrag verdeeld over 180 programma's... En nu nog maar over 55. kwart van het geld gaat naar sporters waarvan NOC en NSF vindt dat ze op wereldniveau podium kunnen halen. Of de potentie hebben om dat in de toekomst te gaan doen. Er zijn harde beslissingen gevallen aan de bureaus op Papendal. Met in het achterhoofd... Dat het uiteindelijk voor Nederland succes op moet leveren. Het is allemaal begonnen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse topsport samen meer succes heeft. Meer op het podium staat topsport en dan met als allerhoogste doel de Olympische Spelen. Nog beter presteren op de Olympische Spelen. Uh, ja, dat is één van uh, de doelen. Dat is niet het enige doel. Uh, je moet daar meteen bij zeggen: Paralympische Spelen, hè, daar, daar steken we ook veel geld in. En natuurlijk de niet-Olympische sporten. Uh, sporten uh, en successen als het Nederlands baseballteam heeft gehaald, uh, bijvoorbeeld. Ja, daar, daar blijven we ook in investeren. Meer geld naar minder sporters. Dat is de bottom line van een dagje boekhouden met NOC-NSF.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 talenten kunnen binnen, maar uh, we, we houden zeer zeker ook het oog naar de toekomst en we investeren in programma's die nu nog niet succesvol zijn, maar het wel kunnen worden. Al dus Maurits Hendricks. Een van de sporten die niet meer hoeft te rekenen op de steun van NOC en NSF is schoonspringen. Zes jaar geleden werd er nog een ambitieus project gestart dat de springers via een fulltime trainingsprogramma in Eindhoven naar de Spelen moest leiden. Dat lukte het grootste talent Jorik de Bruin uiteindelijk net niet en nu trekt het NOC de handen af van de sport. Edwin Cornelis ging langs bij de training in het Pieter van der Hogeband Zemstadion. Ja, handen vast, alsof je induikt. Goed zo. Handen vast, schat. Ja, kijken naar de tweede lijn. Vanaf een startblok en de 1-meter plank krijgen de allerkleinste de beginselen van het schoonspringen bijgebracht. Op je tenen staan en naar voren vallen. Doe maar. 1, 2, hop. En even verderop is de nationale top actief. What's your arms, Ear-to-ear, what's your arm? De instructies van de bondscoach, de Hongaar Ballas Ligard, onder meer gericht aan hem, Jorik de Bruin. De man die zich leek te kwalificeren voor de Olympische Spelen, totdat NOC nsf bepaalde dat het deelnemersveld van de World Cup waaraan hij meedeed niet representatief genoeg was. Nu staat hij hier weer, zijn sprongen te maken vanaf de duikplank, Jorik de Bruin. In de wetenschap dat de geldkraan dicht gaat, dat ze op de steun van de noc en de niet meer hoeven te rekenen. Voor de coach een verrassing. Everybody, everybody, was really positive. We thought everything will be okay. We made a really serious and uh, I think a good plan. So ja, uh, yeah, we are disappointed. En voor Jorik een verrassing. Als je gewoon weet uh, dat bijvoorbeeld ik en Inge Jansen wij met z'n tweeën op olympisch niveau zitten. Net niet dan uiteindelijk, hè? Ja, uiteindelijk dan net niet. Maar als je kijkt naar de wedstrijden zelf, zitten wij op dat niveau. De keuze is anders gevallen. Dan is het toch een beetje raar als je, als je dat bekijkt binnen die vier jaar die we nu hebben gehad. Om daar naartoe te komen. Dat je dan toch nog nu buiten de boot valt. Vooral omdat NOC-NSF zegt, ja, wij kiezen voor de sporten waar we medaillepotentie in zien. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat ze het in jullie niet zien zitten. Nee, dat klopt. Um, en in principe waren dat ook wel de kwalificatie voor de Olympische Spelen. Dus als je er op die manier naar kijkt, dan kan je, kan je het op zin nog wel begrijpen. Uh, maar ja, het ging ook om, uh, om hoe goed zo'n project werkt. En als je kijkt naar dit project, dan denk ik dat we toch wel de goede weg in zijn gegaan. Ze klinken strijdbaar, Jorik de Bruin en coach Ligard. Definitely we will continue. Ja. Maar ik denk hoe dan ook uh, dat we ervoor moeten blijven vechten. De federation will fight. Ik weet dat ik ervoor blijf vechten. Ik weet dat de KZB ervoor blijft vechten. Dus... That's a big challenge voor iedereen. Ik zit er in ieder geval nog wel positief in. Maar de situatie zal wel wat lastiger gaan worden. We have to be really careful. I have to be really careful about choosing the competitions, de mm. training camps. Because you cannot afford to go to all those competitions. Ja, yeah, yeah. so we have to choose the beste ones. Ik denk met name in trainingsuren, ik denk dat daar heel veel uh, tijd in terug zal vallen. Ik bedoel, uh, is een, het, je kan niet zeggen van we stoppen met de coach en we houden de trainingsuren. Dus ik denk dat, daar, dat we daar iets in moeten beknibbelen. Maar... Minder trainen, in hoeverre beïnvloedt dat dan uiteindelijk je prestaties? Ja, in principe betekent het wel dat de prestaties terug kunnen lopen. Je kan er ook op een andere manier naar kijken. En dan ga je echt puur elke training die je doet op kwaliteit, op kwaliteit instellen. En ja, daar dan het beste uitzien te halen. En ik denk dat de, de groep die hier nu nog traint, die daar, dat daar de kwaliteiten voor zijn om op die manier er naar te kijken. Dus ik geef de hoop absoluut nog niet op. Want hoe groot acht jij de kans dat jullie zonder de steun van de NOC-NSF het alsnog tot de spelen kunnen schoppen? Die kans die acht ik nog redelijk groot. Uh, zoals ik al zeg uh, hebben wij niet heel veel geld nodig om te doen wat wij willen doen. Dus misschien dat er op een andere manier nog uh, sponsoren binnen kunnen komen. En dat we vanuit dat geld gewoon in principe hetzelfde kunnen blijven doen. Ja, Jorik de Bruin heeft nog hoop. Verdriet dus bij de schoonspringers. Vreugde bij een andere sport. Bijvoorbeeld bij de dames rugby sevens. Linda Fransen, goedenavond. Goedenavond. Jullie budget gaat van ruim 72.000 euro naar 350.000 euro per jaar. Je hebt de jackpot gewonnen. Ja, dat is uh, voor ons heel erg fijn, inderdaad. Wat gaan jullie daarmee doen? Nou ja, uh, het is, alles kost bijna geld. Dus uh, nou ja, sowieso de trainingslocatie, de trainer... maar ook uh, om het team heen, een voedingsdeskundige, fysiotherapie. Uh, we moeten natuurlijk wedstrijden spelen, veel toernooien zijn in het buitenland... Uh, met een team van 12 mensen, dus... Ja, het, is, het gaat heel hard hoor, dat Ja, maar ik neem aan dat je wat, wat je nu opzomt dat jullie dat allemaal al deden. Wat is het verschil nu? Wat kan je er nu extra bij doen? Um, nou, het, het, wat we er extra bij kunnen doen... is dat we uh, vooral om het team heen... Uh, de mensen... Uh, dus bijvoorbeeld een fulltime uh, fysiotherapeut hadden wij niet. Dus niet elke keer is een fysiotherapeut aanwezig... terwijl we wel... Uh, volle dagen trainen en de, ja, we hebben een sport waarin aardig wat blessures voorkomen. Ja, je hebt die behoefte wel dus. Dus dat, is, dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. Uh, dat geldt ook voor voedingsdeskundigen, maar ook uh, videoanalyse, dat soort dingen. Daar uh, valt nog een heleboel winst te halen. Ja, en konden jullie bijvoorbeeld al leven van je sport? En gaat dat nu dan ook anders worden? Um, nou, wij zijn, uh, we hebben de A-status van het nsc NSF. Ja. dus in die zin kunnen we wel um, rondkomen... Van onze sport, maar dat. Uh, en, en ja, dat, dat blijft wel zo. Ja. Ja. Uh, het doel voor Sochi, dat is allemaal natuurlijk nog een kort dag, hè, want je weet het pas net, maar je voelde het waarschijnlijk al aankomen, want jullie hebben het bewezen hè, top te zijn, top 8 van de wereld te zijn. Gaat het doel ja. voor Sochi nu ook omhoog? En ons doel is natuurlijk. Rio, uh, Rio sorry. Rio. Ja, Rio. Ja. Het is nog geen ja. moeite sport, nee. Ons doel is sowieso een medaille halen in Rio. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. En het is wel zo dat. Uh,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 moeten we gewoon meer trainen en hebben we gewoon meer faciliteiten nodig. En dat kan nu. Gefeliciteerd en aan mij. En we gaan jullie ja. op de voet volgen. Linda Fransen van de dames Rugby Sevens. Tot later. Okay. Zometeen met het oog op morgen met Mieke van der Wij. Morgenavond zijn wij er weer. Dan vanaf 10 uur. Met ook een volle Champions League avond. Het slot van deze uitzending is voor de Champions League voetbal van vanavond. Met die wedstrijd die wij volgden, die eigenlijk al snel beslist was. Het werd 4-1 tussen Real Madrid en Ajax. Nog een fijne avond.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 Ja, foutje van Kedira, Erik zijn weg, maar die vergeet al de bal. Die vergeet gewoon de bal. Die loopt de diepte in en die kijkt ineens achter zich en denkt... Nee, dat lag net iets daar tussen mijn benen, dat ligt er nu vier meter achter. Bal gaat binnendoor, daar nou, het schot op de paal. Oei, oei, oei, dat was een uh, aardig schot. De scheidsrechter vindt dat het mag en dus het. Dan komt er een diepe bal naar Benzema. Die nu geen buiten spel staat. De bal kan aannemen in het strafgebied van Ajax. weer moet zijn doel uit. Want de bal breed gelegd. Boom, 1-0. Cristiano Ronaldo zet na 13 minuten. Real Madrid op 1-0. En dan uh, Modric. Mooie bal van Modrics. Prachtig. En daar komt het 2-0. Jawel. Prachtige paas van Modrics. En het doelpunt van je Callejo. Voor de mensen die uh, graag tot de play -play Playstation zitten, dat is. Uh... Uh, sterretje, driehoekje, rondje dan uh, Poké ronddraaien. Ja, en Ajax doet wat terug in Madrid. Het wordt 3-1 en de man die Rubert maakt is uh, Boerrichter. Nadat Madrid niet voor het eerst laconiek oogt de laatste minuten. Balverlies van Pepe. Hoeze. Hoeze. over. Dat is jammer. Dit was een echte kans. En hij weet het zelf. Wat de handen gaan naar het gezicht. Zo van, oh, die had ik eigenlijk wel mogen maken. Wie gaat het doen voor Ajax? Wordt het na 65 minuten echt spannend? Het is 3-1. Boerrichter met de aanloop. En de bal gaat in de handen van de keeper. Het is wel een goede vrije schopper. Want die bal gaat met een rotgang langs de muur. Met een prachtige voorzet geeft, Die wordt afgerond. En daarmee wordt het 4-1 door Pot. Hij maakt zijn tweede van deze avond, tegen draad is ingekopt. Krijg nou het Maarsers. Wie heeft dit gemaakt? Piet Kassel, Sneder.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 Konijntjes en knaagdieren genieten net als mensen van lekker eten. Verwensen met Beavard topkwaliteit, zoals ker-plus-brokjes. Onweerstaanbaar smullen voor gezondheid en gebit. Beavar, de mensen die van dieren houden